1 uur door Almeegens met het NOS-journaal. De exitpolls bij de gemeenteraadsverkiezingen waren zeer accuraat. Dat meldt Ipsos, het onderzoeksbureau dat in opdracht van de NOS... stembuspeilingen deed in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Enschede, Weert en Emmen. Er was een gemiddelde foutmarge van één zetel. Al hield Ipsos rekening met afwijkingen van twee zetels. Die bleken er niet te zijn. Alle voorspellingen bleven binnen de foutmarge. Van het referendum over de inlichtingenwet is een landelijke indicatie gegeven... Volgens de voorlopige uitslag was ruim 46 voor en ruim 49 tegen. Omdat Ipsos rekening hield met een foutmarge van 5 is de voorlopige uitslag betiteld als too close to call. Donderdag wordt de definitieve uitslag van het referendum bekend. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Klairs... is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren... schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.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 Matglazen Vensters, een nieuwe voorstelling van Doodpaard... en actrice Manja Topper komt zometeen hier uh, te gast. Zij is uh, een van de hoofdrolspelers. Daarna Negustan hoort u filmmaker... over welke filmscène in de filmgeschiedenis haar altijd bij zal blijven. Deze week elke nacht zal Thomas van Aalten reageren... op uh, de voorbije dag met een verhaal. Hij is journalist en auteur, verschenen uh, verschillende romans van hem... De Schuldige, Leeuwenstrijd en Henry. En uh, Thomas heeft uh, vannacht vast ook weer een verhaal. Goedenacht, Thomas. Goeienacht. Gisteren ging het over de brand in Siberië. Vandaag weer een uh, verhaal. Wat, uh, wat heb je opgeduikeld? Vandaag heb ik me laten inspireren door het uh, nieuwste dat het kabinet overweegt... nog dit jaar uh, verbod op rotjes in te voeren. Dus we blijven een beetje in de, in de vuurhoek. Um, maar het is, ik pak het toch wat anders aan dan, uh, dan vorige edities. Ik ga namelijk mijn debuut maken als, uh, als dichter vannacht. Dat, uh, dat durf ik nu eigenlijk pas... nu dat mijn vakbroeders dichman uh, en Starek Hrwajic hebben gespreken... nu durf ik pas eindelijk te dichten. Dus ik heb uh, geïnspireerd door het nieuws over die rotjes... heb ik een uh, gedicht geschreven. Nou, we hebben een, uh, een dichter erbij, dat is goed nieuws... want uh, ze vallen ja. bij bosjes, dus uh, ga je gang. Goed. Nog nooit... Nog nooit stak ik vuurwerk af. Nog nooit zat ik op het sport. Nog nooit zag ik de Godvader. Nog nooit cement gespot. Nog nooit kreeg ik een flink pak slaag. Nog nooit snoof ik een gram koop. Nog nooit bezocht ik een voetbalwedstrijd. Nog nooit benieuwd naar rook. Nog nooit vreek ik met drie vrouwen. Nog nooit hoorde ik erbij. Nog nooit bezocht ik gelagkamers. Nog nooit maakte ik standbij. Nog nooit reed ik stevrolet, Nog nooit reed ik ze in de park, Nog nooit een bezwaarbrief geschreven. Nog nooit een vriend in de bak. Nog nooit ben ik afgewezen. Nog nooit besmeurde ze mijn naam. Nog nooit gehangen in de lampen. Nog nooit trof mijn enige blaam. Nog nooit een verhaal kunnen publiceren. Nog nooit erkend door de pers. Nog nooit is er lekker van pil gegaan. Nog nooit schreef ik iets pervers. Nog nooit van een slok wijngenoten. Nog nooit ging ik over de steeg, Nog nooit een beste vriend gehad. Nog nooit gebeld waar hij bleef. Nog nooit een kind van een vrouw gekregen. Nog nooit gewerkt voor geld. Nog nooit Jord Kelder voorbij horen komen. Nog nooit door de VPRO gebeld. Nog nooit geslapen op mijn kamer. Nog nooit geweten waar hij was. Nog nooit geschuiveld met een dame. Nog nooit geëindigd op een matras. Nog nooit gelogen tegen vreemden. Nog nooit geschreeuwd tegen een loket. Nog nooit iets gejat van minder bedeelden. Nog nooit gestemd op Thierry Baudet. Nog nooit gedroomd van wat ik nooit was. Nog nooit iets geschreven om te huilen. Nog nooit een drama gevoeld in de zomer. Nog nooit die jurk hoeven ruilen. Nog nooit iets kunnen begrijpen van de schone kunst. Nog nooit het graf van een dichter bezocht. Nog nooit getekend voor een petitie. Nog nooit een vuurwerkpakket gekocht. Nog nooit een vuurwerkpakket uh, gekocht. En uh, dat is dan straks ook al niet meer mogelijk. Want dan wordt het allemaal wel heel maagdelijk, vind je niet? Nou ja, ik, ik roep dat namelijk wel. Want ik heb inderdaad nog nooit uh, vuurwerk afgestoken. En dan heb ik een moment, nog nooit? En, uh, nee, ik heb het zelf nog nooit gekocht. En toen dacht ik, ja, er zijn een heleboel dingen... die nog nooit door een ander zijn gedaan... En... Daar besloot ik over het dicht. Ik zag als het ware de menigte vormen. En ja, er zijn een heleboel mensen die nog nooit... een instrument hebben gestort of door de VPRO zijn gebeld. Ja, Bob. ja, er zijn een hoop mensen die een hoop dingen nog nooit hebben gedaan. En uh, misschien ook nooit meer zullen doen. Zo, uh, zo is het helemaal. Wat vind je ervan trouwens? Een verbod op rotjes? Ben je een van de mensen die zegt van nou, het wordt wel eens tijd. Het is mooi geweest, die traditie kan eraan. Of, of vind je het jammer? Uh, nee, ik heb een... Uh, ja, dat is dan ook wel weer een beetje het, het cliché... maar ik heb een gruwelijke hekel aan... Uh, aan zeg maar onaangekondigde herrie. En uh, naar behoren, behoren daartoe. Maar ik vind het ook heel erg als mensen schreeuwen bijvoorbeeld op straat. Kijk eens eeuwen in de kunst, dus op het toneel vind ik het, vind ik het prima. Maar niet op straat. Ik was een uh, tijdje terug in New York... en dan heb je propvolle metro's, maar die zijn dan doodstil. Ja, dat vind ik toch wel een mooi uh, voorbeeld van, van beschaving. Amerikanen kunnen een heleboel niet, maar ze kunnen wel gezette tijden hun mond houden. Daar kunnen Nederlanders een uh, voorbeeld aan nemen. Ja, een vuurwerk is mooi, maar je moet het denk ik toch in handen van professionals laten. Het is een slecht idee om dat maar iedereen in de handen te stoppen. Blijkt elk jaar weer. Zo is dat. Thomas, dankjewel. je wel. Graag weer tot morgen. Tot morgen. Hold Rivers uit uh, Rotterdam en dit is het nieuwe nummer, de nieuwe single Easy Way Out. Een bak vol met kaarten met vragen over werk en leven. De gast is theatermaker en actrice Manja Topper. Een van de oprichters van Doodpaard. Een toneelgezelschap bestaat alweer 24 jaar. Ze hebben een nieuwe voorstelling, matglazen vensters. En uh, dat gaat over een geliefde. Twee geliefdes, een man en een vrouw en de zoon die langskomt. Tegelijk gaat het ook over een visie op deze wereld. En of je nog gelooft in een betere wereld. Manja, hartelijk welkom. Hello. Net binnenkomen scheuren van het theater in Amsterdam. Want dit was de eerste voorstelling met publiek erbij. Ja. Dat, is, dat is toch een bijzonder moment. Ja, dat is, eigenlijk is dat de première. Want het is de allereerste keer dat ja, het stuk echt bestaat. Omdat je voor een stuk gewoon echt publiek nodig hebt. Dus, ja. Daarvoor is het een beetje een fictie. Ja, ja, kan ook daarvoor... nog spel zijn. Ja, ja daarvoor probeer je dat wel een beetje te simuleren. En zijn we natuurlijk aan het repeteren. En spelen we het ook wel voor een aantal mensen. Maar... Ja, het is toch pas echt als er echt publiek is. En dan eigenlijk weet je dan ook pas echt wat je gemaakt hebt. Dus daarom is het echt een hele bijzondere avond. Ik ben bezig te kijken, je bent, je bent afhankelijk in het stuk, een, een kreng. Ja. Aan het begin ben je, ben je echt een loeder, een onaardige ja. vrouw. Dat kun je ook goed. Ja. Dat loederen. Ja, Maar wat ik zo mooi vind aan die tekst van Rob is dat het is een heel scherpe tekst is en ook een beetje zo valsachtig. Maar al die figuren, en geldt eigenlijk voor alle drie de figuren, hebben ze ook een uh, hele uh, kwetsbare kant. Toch? Of die, een die soort komt, van. Die, die komt, komt op later gegeven moment, tevoorschijn. voor. Uh, ja. De tekst van Rob, wie is Rob? Rob de Graaf. Dat is een toneelschrijver die echt ongelooflijk veel schrijft. En wij hebben elkaar al leren kennen op de toneelschool. Dus toen wij op school zaten in het derde jaar, geloof ik... schreef hij een eerste tekst voor ons. En sindsdien zijn we altijd samen blijven werken. Zo eens in de één, twee jaar schrijft hij een stuk voor ons. Dus dat is een hele lange uh, vriendschap. Samenwerking. J ja. Jullie werken uh, niet, niet zo heel hiërarchisch in, uh, in het collectief. Nee. Dus, de, de, dus jullie doen eigenlijk alles zelf. Het decor doen jullie een beetje zelf. De regie dat doen jullie allemaal een beetje zelf. Jullie uh, ja. bedenken heel veel zelf. Ja. Maar de tekst is wel gewoon een gegeven. Die is van tevoren wel klaar. Nee, die is ook niet van tevoren klaar. En um, Wij werken ook altijd met Rob. Dat we samen verzinnen waar hij over gaat. En hij schrijft een stuk. En dan hebben we het erover. Dus eigenlijk, hij, hij schrijft het natuurlijk. Maar uh, het is wel een resultaat van een gesprek. Wat we met elkaar hebben. Dus... En hoe ja, ging dat gesprek dan? Wat was geval... het vertrekpunt dan dit keer? Nou, dit is eigenlijk een beetje grappig. Want hij heeft een keer een op, in opdracht van een festival... dat er was in Zeeburg, een stuk geschreven... Uh, waar deze twee pers personages, Douze en Tazita... dus Titus, wat Titus Muiselaar speelt en wat ik speel... in voorkwamen. En dat was een kort stuk. En wij deden dat. En wij speelden voor het eerst samen. En ik geloof dat... Titus en Rob ook voor het eerst samenwerkte, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dat was zo'n mooi stuk, het was heel kort... dat we dachten van ja, maar ja, dit is eigenlijk wel jammer als dit nu voorbij is. Dus kunnen die figuren niet nog iets meemaken? En dat stuk ging heel erg over gentrification... wat ook eigenlijk wel in dit stuk zit, maar dat, dat was nog extremer. En dat speelde dan ook in een wijk waar dat heel veel gebeurt. Gentrification is het, het, het op, uh, ja, opstuwen van een wijk in de vaart der volkeren... Ja, precies. Dus en in praktijk komt dat wel eens neer op het wegjagen van de oude huurders... en het binnenlaten van meer vermogende nieuwe bewoners... en dan hopen dat er iets mengt. Ja, precies. Ja. En dat, dat echtpaar reageerde erop. En die vrouw die werd er dan ontzettend boos over. En die man dreigt zich daar een beetje bij neer te leggen. En dat was dan het conflict. En het was wel mooi, want dat speelde dan op locatie... op een plek waar dat ook heel veel aan de, aan de orde was. Dus er waren nog een paar oude dingen die nog bestonden en die dan langzamerhand ook weggedrukt worden. En dan is er in dit geval ook nog de zoon die langskomt... Ja. en die, die werkt als uh, architect, denker, stadsvernieuwer... en die is juist helemaal op de hand van de nieuwe tijd. En ja. die vindt eigenlijk dat zijn vader een, een oude linkse mopperaar... zonder daadkracht is. Ja, en hij is eigenlijk een soort neoliberaal. Maar het grappige vind ik, of het mooie van hoe uh, Rob dat geschreven heeft... is dat je eigenlijk door allebei wel verleid wordt... Dus soms denk je, ga je met die mee? En dan denk je, ja, maar shit, de neoliberaal zit toch een klein beetje in me? Die is toch een beetje in me gekropen? En daar, nou, dat realiseer je dan. En dat vind ik wel mooi. Wat, wat, wat ik bij mezelf merkte was dat ik het ene verhaal verleidelijker vond. Dat van de nieuwe neoliberaal, ja, zoals jij hem noemt. Dus lekkerder dus, of daar, zo, daar, ja. ja, daar ga je lekker in mee. Daar zit enthousiasme in en energie. Denk je, nou, dat, dat, is, dat is veel optimisme, fijn. En, en ergens vermoed je wel dat die oude mopperaar op de bank gelijk heeft. Ja. Ook al, ook al vertelt hij het niet zo aanstekelijk. Ja, precies. Ja, dat gaat toch over het, het hebben van idealen of zo, hè? Ja. Maar het is ook... Ja, het ja is waar, en het, dat, en het dat zien dat er iets is, verloren gaat. Ja. Dat toch de moeite waard is. Ja, precies. Hoe, hoe werken jullie dan verder? Want, want dat is een vertrekpunt, dan komt er een tekst. Jullie, jullie praten over dat onderwerp en dan gaan jullie repeteren. Ja, en in dit geval is wel bijzonder. Want wij, wat je net al zei, wij uh, doen eigenlijk altijd alles zelf. De kostuums, de regie, de dramaturgie en ook de vormgeving. Maar in dit geval is de vormgeving door Wim T. Schippers gedaan. En dat doen we eigenlijk nooit. Dus dat was wel echt bijzonder. En dat heeft er een beetje mee te maken met... Um, we hebben een keertje een stuk gespeeld. Uh, dat we gingen over twee koninginnen. Maria Stuart en Elisabeth. En toen hadden we bedacht van... Ah, het is leuk, de koninginnen die worden altijd aangekleed. Hè? We moeten iemand hebben die die koninginnen aankleedt. Toen hebben we Bas Kosters gevraagd om dat te doen. En die had voor ons een kostuum gemaakt. En dat kregen we eigenlijk ook pas... op de dag dat we gingen spelen. Dus we stonden daar echt zo als... aangeklede koninginnen om dat te spelen. En nu dachten we ja, die mensen... die wonen eigenlijk op een plek die ze niet willen. En die voelen zich daar niet thuis. Die hebben dat niet zelf gekozen. Het is hun opgedrongen. Een soort van ongemakkelijkheid. Dus eigenlijk is het leuk. als iemand dat dan ook vormgeeft. Nou ja, en toevallig. Um, Wim T. Schippers en Tietje Muiselaars zijn hele goede vrienden. en die hebben ook al heel veel samen gewerkt. En toen kwamen we op het idee van. nou, weet je, we vragen het gewoon aan hem. En hij doet dat eigenlijk nooit. Hij maakt altijd gewoon zijn eigen dingen. En dat doet hij gewoon van begin tot het eind. Maar nu. Uh, kwam hij langs bij ons en wij uh, lazen de tekst voor. En dan vond hij de tekst zo mooi dat hij dacht van... ja, nee, dat wil ik toch wel. En toen heeft hij dat beeld verzonnen. Maar dat is dus iets waar wij ons weer toe moeten verhouden. En wat wij dus eigenlijk nooit doen. Dus dat is wel bijzonder aan uh, deze... En het beeld is een, een, een, uh, een wand van een flat. Maar er gebeuren ook de hele tijd gekke dingen. Achter het raam, de, de gordijnen wapperen. Er, er vliegen ja. vogels en vliegtuigen over. En er zitten, al, er zitten eigenlijk allemaal kleine, absurde grappen in. ja. Dat, dat, is het, uh, dat is het beeld. De voorstelling heet uh, Matglazen Vensters. En die is uh, vanaf, dagen, vanaf dagen te zien in uh, de theaters. Jullie gaan er ook mee op reis, als, ja. ik, het, uh, als ik het goed heb. Zullen we beginnen met uh, de kaarten? Ja. Oh, wat spannend. Ben je goed in je werk? Ja, weet ik niet. Nou ja, ja ik Je doet, je het. doet ik het, doe doe het al een het, tijdje, toch? Ik doe het al een tijdje. Ik doe echt mijn best. Maar als het echt heel slecht was, dan deed ik niet meer. Dan was ik al wel echt weggejaagd van dat podium, toch? Ja, mag ik toch aandelen? Ja, oké. Okay. Ja? ja, de tijd bewijst wel iets, ja. denk ik. Ja. Laten we, we de volgende doen. Wat is je favoriete gereedschap? Ja, dat heb ik. Ik heb voor mijn verjaardag, afgelopen verjaardag... heb ik een, uh, een schroefboormachine gekregen. En... Uh, ja, eerst woonde ik samen, nu woon ik alleen met mijn dochter. En toen dacht ik, ja, ik moet ook alles gewoon zelf kunnen. Dus ik moet een soort van eh, manwijf worden. En vroeger was ik vrij handig, maar dat was ik een beetje verleerd. En nu heb ik een schroefboormachine. En gelijk de eerste dag dat ik het had, heb ik een uh, tafeltje in elkaar gezet. Een schroefboormachine is, is dat, dat je, je kan ermee boren... maar als je dan met, met een tangetje dat wat losfrikt... dan kan je er ook een schroevendraaier ja, in, ja, ja, ja. in doen. Ja. Maar het is ook een middel tot emancipatie. Nu, nu, je dan, nu je dan geen man hebt die alles voor je overneemt... Ja, dan die daar heel, die heel erg handig was, ja. En daarmee ook jou onhandig heeft gemaakt? <laughs> nou ja. Onbewust. Dat is wel een beetje een cruïe samenvatting. Maar uh, het is wel zo dat ik dat nu allemaal zelf moet en wil doen. Maar ja, het is een soort emancipatie, ja. is ja. wel grappig, wat zegt meteen heel veel over de fase... waarin je je bevindt in je leven en, en ook over hoe relaties werken. Kunnen werken. Ja, precies, dat je iets... Uh, uh, Soms overgeeft aan iemand anders. En als iemand er niet meer is, dan moet je dat weer zelf doen. Zo bedoel je. Ja, of dat, dat iemand, stel iemand is heel erg van het schoonmaken. Ja. Die maakt dan alles schoon, waardoor die ander denkt, nou ik, ik laat wel even liggen, want die ander maakt toch schoon voordat ik het gezien heb. En dan wordt die ander op een gegeven moment boos, en zegt, ja, maak nooit schoon. Ja, precies. Ja. Terwijl die ander denkt, dat doe ik niet omdat jij het te lang gedaan hebt voordat ik het zie. Ja. ja, en ik vind het ook wel goed ten opzichte van mijn dochter dat ze leert van, oké, okay, er is een probleem. We willen dat hebben. We willen een boekenkast. Nou ja, goed, dan moeten we die toch echt maken. En Zo dan is het ook. Ja. ja. Goed. De volgende vraag. Jeetje, hoeveel gaan we dat doen? Nou, niet, niet te veel Wat toch? is je grote succes? Jeetje. Ik denk eigenlijk echt niet zo erg in successen. Wanneer is het een succes? Maar wat, ja. Zo'n voorstelling, wanneer, wanneer is dat oh, geslaagd? Oh, wanneer is dat een succes, ja. Um, als je er echt blij mee bent... en als het lukt wat je ermee wil vertellen... om dat over te dragen. Maar ja, hoe, wanneer weet je dat? Ja. Nou, ja, nee, ik weet het niet zo goed. Ik heb er echt niet zoveel. Ja. Succes. Maar je hebt toch wel grote triomfen behaald in je, in je loopbaan? Maar ja, wat is nou echt een triomf? Nou, een, een, een award of een, of een zaal die Nee je, die hoor, ik volsat. heb echt nog nooit iets gevonden. Ja, gewonnen. <laughs> uh, ja, ja, een zaal die vol zit. Ja, dat is heel erg leuk. Vind ik ook. Maar soms zie je ook echt hele mooie parels in een kleine zaal. Toch? Vind ik vaak leuker, de kleine zaal. Ja, of ja. Ik hou daarvan. Zullen we de volgende doen? Ja, joh. Ja. Oké, heb je een held? Oh my gosh. Ja. Ik heb allerlei vers. Ja, nee, ja. Nou ja, goed, er is een schrijfster. Elfriede Jelinek. Ze is een toneelschrijfster. Ze is een hele extreme schrijfster. Die echt doet waar ze zelf zin in heeft. En wat het mooie is, ik heb haar teksten pas één keer. Ik heb pas één keer een tekst van haar gespeeld. En als je die tekst speelt, dan. Uh, als je hem gewoon uitspreekt, dan boetseert ze jou helemaal in... hoe je het moet spelen. Dus dat is heel grappig. Dat heb je ook bijvoorbeeld bij Shakespeare... maar dit is dan een levende schrijfster die dat ook kan. Begrijp je wat ik bedoel? Nee. Dat als je die tekst zegt, dan kneedt ze je helemaal in... hoe je het zou kunnen spelen. Dus dat is zo muzikaal en zo fantasierijk en duidelijk... en wild en gek... En Goed. Dus die, die tekst geeft eigenlijk al een visie op het acteren. Ja. Je, ja. Dat, dat gaat bijna vanzelf. Dat gaat dan bijna vanzelf. Dat is echt ongelooflijk. Bij Shakespeare is dat bijvoorbeeld ook zo. Maar ja, die is dood. natuurlijk <tosses> weet iedereen wel dat die goed is. Maar zij leeft nog en zij Zij doet, zij doet dat ook. Dat is echt ongelooflijk, vind ik. Afri Jellinek. Ja. De volgende. Heetje. Wie neem je niet serieus? Oh. Moet ik iemand bashen? Nee. Nou oh ja, er zijn, er zijn vast <laughs> mensen die je niet serieus neemt. Kan niet iedereen serieus nemen, toch? Ja. Ja. Um, weet je, mag ik een andere? Ja, doe maar een ander dan. Ja. Ik, ik kom erop op terug. Wat verwacht je van de komende tien jaar? Oké, okay, nou ja, ik hoop dat ik dan gewoon uh, lekker een beetje zo doorspeel. Uh, en mooie stukken maak. En, uh... Je blijft acteren, daar is nooit twijfel over geweest. Ja, ja, goed, zolang ze me niet echt van dat podium afsturen. Ik vind het echt heel leuk om te doen, toneel maken. Dus ik denk dat ik dat wel blijf doen. Hoewel er ook wel andere dingen zijn die ik leuk vind. Maar ik denk dat ik dit toch echt het leukst vind. Over dat mensen serieus nemen, het viel mij op dat jullie de, de, de neoliberaal in het stuk juist wel serieus nemen. Ja, maar eigenlijk als je... Um, jullie je geven kunt... hem wel iets mee, jullie maken er niet een, een, een karikatuur van of proberen hem niet te kort te doen. En, nee. en de oude linkse mopperaar nemen jullie ook serieus. Nee, maar dat is eigenlijk ook als je iets probeert te begrijpen of een mechanisme probeert te begrijpen, dan moet je het eigenlijk serieus nemen. Anders doe je tekort. Anders doe je tekort, maar anders kom je er ook niet. Anders is het ook te makkelijk, weet je wel. Dan als je daar een karikatuur van zou maken, dan. Het moet altijd iets te maken hebben met wat je zelf ook bent. Dus eigenlijk moet het, zeg maar, ook de kleine, enge neoliberaal in jezelf zijn of zo. Snap je? Dus dat je. Dat vind ik sowieso altijd interessant met wat je speelt. Dat je zoekt van, ja, maar wanneer zou ik dat zelf doen? Wanneer ben ik zelf? Dus als jij het loeder speelt en, en later krijgt het loeder ook een, een, een zachtere laag, ja. dan zoek je ook het loeder in jezelf. Ja, natuurlijk. Want ja, al die dingen waar je het over hebt uh, in het theater, dat zijn toch allemaal dingen die jezelf ook niet vreemd zijn of zo. Soms liggen ze wat verder weg als je moordenaar speelt of zo, weet je wel, of als je Macbeth speelt. Maar eigenlijk moet je ze ook kunnen begrijpen. Of, ja. En dan wordt het ook eigenlijk pas echt gevaarlijk. Want als je het niet begrijpt, als het een karikatuur is... ja, dan is het dat. Maar als je denkt van ja, maar het heeft wel iets met mij te maken... dan is het wel verontrustend. En dan kan je er pas echt goed over nadenken. Vind ik. Mensen wel serieus nemen. Ja. Ik dus. Dus, ja. ga nog één, uh, één laatste doen. Okay. Wanneer wist je dat, je dat je dit werk wilde doen? Ja. Ik ben niet zo iemand die dat zeg maar altijd al wilde... Maar ik hield wel al vanaf dat ik op de uh, middelbare school zat of zo... heel erg van toneel. Maar ik hou ook heel erg van beeldende kunst. En ik hou eigenlijk van allerlei kunstuitingen. Dus wanneer ik dit wist, ja... ja je hebt toch ergens de keuze gemaakt? Ja, zeker. Ja, op een gegeven moment... Ja, eerst heb ik een, uh, een docentopleiding gedaan, twee jaar. En uh, dat was dan drama. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, ik vind het drama wel leuk, maar ik wil, eigenlijk, wil ik gewoon spelen. En toen ben ik toneelschool uh, gaan doen. Maar eigenlijk merk je pas op de toneelschool... want dan kom je pas echt in het, in het vak, zeg maar. Dan kom je erachter wat het is. En ja, word je enorm aangestoken door al die mensen om je heen... die dat ook het leukste vinden. Dus dan duik je daar pas echt in... En Want toen, er zijn eigenlijk ja. uiteindelijk altijd wel vrij veel mensen die toneelschool doen... en iets anders gaan doen uiteindelijk, hè? die niet toneelspeler worden. Maar toen, en wij werden ook... Ja, wij zijn eigenlijk ook... We hebben doodpaard gelijk opgericht nadat we van school kwamen. En eigenlijk was dat al een soort van wens die in het eerste jaar zat. Dat Oscar van Woensel, Kno, Bakker en ik dachten van... Ah, we beginnen gewoon een groep. En dat zijn we dan uiteindelijk ook gaan doen. Dus... Eigenlijk is dat zeg maar het moment. Daar is het begonnen. Ja. Doodpaard bestaat nog altijd. Matglazen Vensters heet de nieuwe voorstelling. Manja Topper, dank je wel. Veel succes. Dank je wel, dank je wel. Sky. I'm all dressed up, I'm waiting on the last train, feel like I'm standing on the gallows, with my head in a new. And No shortcuts I might even dress and drag Only a fool here would think he's got anything to prove Feel like falling in love with the very next man I see strange. I'm locked in tight and I'm way out of range. I used to care, but things have changed. I'm locked in tight and I'm on a rage. I used to care, but things have changed. I hurt easy, but I just don't show it. You can hurt somebody and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, fly real high All the truth in the world ain't nothing but one big lie I'm in love with a man that don't even appeal to me Some folks would just go and jump in the lake Mistake. People are crazy. Times are strange. I'm locked in tight, but I'm way out of range. I used to kill things of change. Things of change. Things have changed Things have changed Things have changed. Bob Dylan schreef het nummer en uh, Betty Lafette maakte er uh, de volgende versie van. Eén minuut, een uh, reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Marije Schuurman-Hes en dit is deel 2 van De Gevangenis. Pst. 1 minuut. De Gevangenis. Hij gooide me eerst op de grond. En toen eigenlijk meteen ging hij ja, naar mijn borsten toe en uh, daar aan zitten.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 Een van de moeilijkste dingen voor een schrijver... is toch wel het schrijven van een goede seksscène. Denk aan de jaarlijkse Bad Sex in Fiction Award... Een gevreesde prijs voor de slechtste seksscène in de literatuur. En die komt soms ook bij de beste schrijvers terecht. Het kan ook positief. Het vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat... de Buren organiseert samen met Stichting Nieuwe Helden... een erotische schrijfwedstrijd. Het Rode Oor en Morgen is de finale. De beste verhalen worden voorgedragen in Amsterdam... in De Nieuwe Liefde en tegelijkertijd in Brussel... in de beurs Schouwburg. Mia Timiaan is voorzitter van de jury, ofthans jurylid... en winnaar van vorig jaar van de ETV editie van 2008, is zij dus jurylid. Mia, nacht. Hi, hoi Pieter. Ja, waarom is het eigenlijk zo moeilijk... om een goede seksscène te schrijven? Oeh, um, het, het kan op ontzettend veel manieren misgaan. Um, je moet een, een spanningsboog opbouwen. En dan gaat het niet zomaar om een, een conflictje... of een confrontatie. Je moet echt, nou ja, uh, opwinding uh, bij je lezer... of je luisteraar los zien te maken. En als je dan één verkeerd woord... Uh, ja, in je verhaal zit, dan uh, laast het iemand van die spanningswogen af. En dan uh, ben je mislukt als schrijver. Dus het is een uh, heel moeilijke balans. Een heel uh, lastige lijn die je moet bewandelen. Wat zijn de voornaamste valkuilen? Uh, poeh. Um, ja, dat, dat evenwicht, die balans, dat vind ik zelf een, een hele mooie. Um, als schrijver wil je natuurlijk iemand um, op een bepaalde plaats zetten... en bepaalde dingen laten voelen. Maar als je... Um, te veel details geeft, dan wordt het allemaal ingekleurd en dan mag je als lezer niet meer zelf fantaseren en nadenken. En dat is, uh, uh, dat werkt afstotend vind ik zelf. Dat, uh, je moet toch wel zelf mee kunnen, mee kunnen denken met het verhaal. Dat is een lastige. Um, even denken. Um, ja, het, het moet gaan om echte mensen. Dat vind ik ook een mooie. Um, niet, niet de porno-versie uh, van de pizzaman of de, <laughs> de klusjesman die wat kon doen bij je. Um, als je wil dat de luisteraar of de lezer meeleeft, dan, uh, uh, dan zul je er toch echt mensen voor moeten maken met verlangens en frustraties. En, uh, ja, dat is lastig, vooral omdat de, de schrijvers het in 800 woorden moesten doen voor het rode oor. De metafoor is ook een, een terugkerende uitglijder <laughs> bij die Bad Sex in Fiction Award. Absoluut, yes. Mensen verliezen zich in, in, uh, nou ja, in vruchten, in, in andere gerechten, in, ja, uh, in, in fonteinen, in, in vuurwerk. <tijd> nou ja, het, het gaat maar door, maar het werkt eigenlijk nooit. Nee, klopt. Uh, als, als schrijver wil je natuurlijk uh, de briljante metafoor ergens in fietsen. Maar um, ja, bij erotica moet je het eigenlijk zo simpel uh, mogelijk houden. En uh, voor de, de lezer of de luisteraar laten voelen. En uh, ja, dat niet voor ze voorkoken, zeg maar. En nou, je... voorkoken, letterlijk inderdaad, kokend water is een hele fout. Ik weet niet meer van wie die is. Misschien wel van Haruki Murakami zelfs. Kokend water als metafoor voor seks, ja. Ja, ja dat ga je al. Zeg maar, verschrikkelijk, ja. De stoomketels zat er ook al ergens tussen, die op ploffen stond. Ja, dat denk ik aan hele andere dingen dan aan seks. Ja, dan word je uit die droom geschud en dat is niet leuk. Je moet, uh, je, moet je laten verleiden. Wat vind je tot nu toe van de, de inzendingen dit jaar? Um, ja, ik was verrast. Um, we hebben als jury er 32 mogen lezen. Er is een uh, voorselectie geweest. En vooral de locaties vonden we erg verrassend. We mochten bij een wasserette mochten we aanwezig zijn, een verlaten wasserette. Um, het ging om het geven van bloed. Dus echt een hele medische setting, dat was wel uh, interessant, vond ik. Of iets heel aardigs als appels plukken en een boomgaard. Dus uh, ja, heel veel leuke locaties die ik niet had verwacht. Nou, dat is wel vast een begin van uh, creativiteit bij het uh, seksverhaal in uh... Het Rode Oor. Morgen een leuke finale met voordracht van alle kandidaten in Brussel en in Amsterdam. Ja, Mia, dank je wel en veel plezier. Graag gedaan. Ja, dank je wel. En de beste verhalen worden ook nog gepubliceerd als podcast en als tekst. En dat is allemaal te vinden op de website van deburen.be. King. Played it hard and fast cause I had everything Walked away wandering one Easy come and easy go and it wouldn't I'm begging, begging you Put your love in here now, baby Begging, begging, begging, begging, begging Begging, begging you mm -hmm. I need you to understand I try so hard to No smart man. Everybody you call cool, is a robbery. Well, What I'm good at, very good. So when I'm bad, I'm better. No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit. <laughs> I want to kill you. Deze week in de rubriek waarin mijn regisseurs vragen naar hun favoriete filmscène aller tijden. Dana 9 Beroemd geworden met uh, onder meer de film Nachtrit... en televisieseries en Daisy Overspel en Hollands Hoop. En uh, u hoort nu haar favoriete scène aller tijden. Ik heb uh, gekozen voor een scène uit de film The Square van Ruben Uslund. En uh, The Square heeft in 2017 heeft hij De Gouden Palm gewonnen in Cannes. Hele bijzondere film. En uh, die gaat over een uh, museumdirecteur, een curator... van een museum voor moderne kunst... die een tentoonstelling uh, uh, organiseert. En, uh, en die heet The Square. En in The Square is iedereen uh, gelijk. Tenminste, dat, dat wil hij uitdragen. En hij hoopt dat hij dat als mens ook uitdraagt... En in de film ga je ontdekken dat de gelijkheid die hij nastreeft en de liberale gedachten die hij heeft, uh, dat die dat een theorie is en dat het in de praktijk nogal moeilijk is om dat zelf uh, voor elkaar te krijgen. Um, kere vinder af museet, hertil efteråret presenteren we den argentinse kunstner en socioloog Lola Arias, O'Hinus som Hill, The Square. Ik heb speciaal voor deze scène gekozen omdat hij eigenlijk de, een, een bizar goede scène is. En hij ook de film samenvat. Het is een, sowieso een hele lange scène van zeker elf minuten. Dat is heel bijzonder al voor, voor, voor, voor zo'n scène. En uh, de scène, is uh, je ziet uh, in de film wordt een, uh, een avond georganiseerd... waar de rijke sponsoren van, de, van het museum mogen komen... of de mensen die het museum een warm hart toedragen... die mogen daar komen eten en uh, heel luxe eten. En ze krijgen een performance krijgen ze, uh, die Christian, de hoofdpersoon, georganiseerd heeft. Hij heeft een, heeft een uh, performer uitgenodigd die... Die, ...die mensen gaat entertainen, maar ook op de rand van kunst is. Welkom to the jungle. Soon you will be confronted by a wild animal. As you all know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will sense it. If you try to escape, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still without moving a muscle, the animal might not notice you. And you can hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey. En dan uh, komt, uh, uh, komt de acteur binnen die de performance gaat doen. En die komt als aap binnen. En die gaat de mensen een voorstelling geven die ze nog nooit eerder hebben gezien. De mensen daar in het publiek, zeg maar, die, die daar zitten te eten... maar ook, zeg maar, de kijker en ik, zeg maar... ik heb nog nooit zo'n scène gezien. <lacht> de scène is echt onbeschrijfelijk goed. Niet alleen hoe die uitgevoerd is... maar vooral door de acteurprestatie van Terry Notary, die die de aap speelt... En uh, hem kennen we eigenlijk ook... Hij speelt in heel veel films dieren en apen. Planets of the Apes en andere dingen. Maar daar is hij vooral van beroemd door. En hij speelt een dier. Hij, hij komt zeg maar de ruimte binnen. En op het moment dat hij de ruimte binnenkomt... voel je eigenlijk al spanning. Je wordt, je wordt er giechelig van. Omdat het zo, in het begin zo echt is... En vervolgens neemt hij de hele zaal neemt hij over en hij intimideert. Hij gaat op zoek naar de andere alfa-man in het publiek. En die vindt hij heel snel en, en, en, en die jaagt hij de zaal uit. Go on, Go away. Go away. Maar het is allemaal zo echt dat het dood en dood eng is. En het mooie is dat wat de voice-over in het begin van de scène... waar die je voor gewaarschuwd heeft van pas op... laat niet zien dat je, dat je zwaktes hebt. Al, alles komt omhoog en je ziet hoe een kudde... en dat zijn de mensen, mensen zijn kuddedieren... hoe die reageren op het moment dat er een, een, een wild dier... een in, Mensen gaat intimideren en dat ze niks durven te doen en niet ertegen in durven gaan en zich juist verstoppen in de kudde in de hoop dat er iemand anders gepakt wordt. En dat is echt zo beklemmend en zo goed gedaan, maar ook wat ik ook heel knap vind, behalve het spel, is de regie is dat er voor, eigenlijk alleen maar met ruime shots wordt gewerkt. Je komt hè, in normale films of in normale... Heel vaak ga je in normale films maken... als je impact wil maken, dan ga je close. En dat is precies wat hij niet doet. Hij blijft juist heel erg in totale en in ruime shots. De bewegen wel mee met de acteur soms. Maar hij blijft in de ruimte zodat je iedereen en alle figuranten... er zijn 300 figuranten in die scène... Dat, zie je, dat je die ook allemaal kunt zien. En hoe die niet proberen gezien te worden. Of hoe die nerveus lachen. Of hoe die wegduiken. Eh, voor, voor de aap. Die echt op tafel gaat staan. En die echt zijn macht... De macht neemt in die ruimte. Nou, dat is gewoon zo griezelig goed gedaan. Nou ja, en ook het, uh, zeg maar het geluid in de scène is heel, heel bijzonder. Sowieso is er geen muziek. Het is uh, geen filmmuziek. Dus alles is uh, uh, gekozen voor, voor geluiden die daar aanwezig zijn. Er gaat op een gegeven moment in de stilte ook een telefoon af. En dat, dat is ook al eng, weet je. Terwijl er is niks engs. Het is een, het is een toneelstuk wat gespeeld wordt. Maar het is zo knap hoe die, die spanning daarin krijgt. Zonder de standaard uh, film uh, effecten die je, die, die je normaal gebruikt om, om, om spanning te creëren en dat voor elf minuten lang dat is echt he echt heel knap en ik vind ook al heel erg opvallend in de regie is kijk Christian de hoofdpersoon heeft dit georganiseerd en die die, die op ongeveer op, op op zes zeven minuten probeert hij in te grijpen in de scène, probeert hij zeg maar de, de acteur duidelijk te maken dat hij moet stoppen. Ja, mensen, zie je het zak? Uh, til Eric op, Bastien. Klaar? <tog> ja. Af! Wauw! Wauw! Ja. Super! Supermarkt! Wauw! Wauw! Wauw! Eric, nu zie jij je zie je palier om me... Je zie je palier om min. De hele film krijgt hij geen controle over de situaties die hij zelf creëert. En dit is er wel echt een die echt extreem is. Dus hij probeert er wel zeg maar, nog iets aan te doen. Maar dat... hij probeert er wel zeg maar, nog iets aan. Op dat moment zie je hem ook helemaal niet meer in de scène. Alsof hij er ook echt fysiek... Hij, hij, hij, hij wordt niet meer erin gesneden. Je ziet geen, geen eh, van een shot waarin je ziet dat hij denkt... Oh, wat heb ik gedaan? Of hoe los ik dit op? Dat is er gewoon helemaal niet meer. En dat vind ik zo opvallend ook in de mond van deze scène. En uh, hij snijdt sowieso op het moment dat de controle volkomen zeg maar, kwijt is... snijdt hij niet meer naar, naar het publiek. Uh, maar je ziet wel iedereen, maar hij gaat er niet op in. Tot helemaal aan het einde, als hij zeg maar, uh, uh, het meisje heeft uitgekozen... die hij graag wil nemen, de aap... dan, gaat hij, dan is het de eerste keer dat hij erop inrijdt rijdt op een situatie. Uh, de uh, camera. Okay. Uh. en zit je echt van... Je wordt, heel, wordt totaal ongemakkelijk om er naar te kijken. En je, wil, en je denkt ook bij jezelf, hoe zou ik dat dan doen? Zou ik ook wegduiken? Ik denk het wel. Zou ik ook zo stil mogelijk zitten en zorgen dat niemand me ziet? En dat is zo confronterend in deze scène en zo mooi... want dat is eigenlijk waar die hele film over gaat... Dit heeft niks met mijn werk te maken... behalve dat, dat ik natuurlijk altijd uh, karaktergedreven films en series maak. En deze film is van begin tot einde alleen maar op karakter. En uh, dus in die zin is het, is, trekt me dit ontzettend aan. En het, het gaat ook echt over zo'n klunzige man eigenlijk... Die, die heel probeert iets anders voor te stellen dan hij is. En... Uh, en en dat spreekt me wel aan. Dat heb ik wel vaak, zeg maar... Eh, ik heb in mijn werk in Hollands Hoop, maar ook in Nachtrit... Hè, en dat zijn vaak mannelijke personages... die er eh, ja, echt in de problemen komen... doordat ze de verkeerde keuzes maken. En wat hij doet, is constant, zeg maar... in de Square is Christian constant, zeg maar... in situaties brengen, in dilemma's brengen... waar hij een keuze moet maken. En in al die keuzes zijn niet makkelijk... Maar dat je zegt, ik, vanaf nu laat ik mijn hoofdpersoon niet meer zien vanaf uh, uh, zeven minuten. En uh, terwijl het zo heftig is en de gevolgen zo heftig zijn van wat hij veroorzaakt heeft. Dan dat, dat zijn hele dat zijn, dat zijn echte regiekeuzes. Uh, keuzes die. die ja, je, je, ik wens mezelf altijd dat lef toe. <lacht> En een negoستان was dat over The Square van de Zweedse regisseur Ruben Östlund. Hier is Wilco met Impossible Germany. I'm alone. daar geweld van Will Cole met Impossible Germany. Morgen komt regisseur Erik Lieshout op bezoek. Maakt To Stay Alive a Method samen met Michel Wellebek en Iggy Pop. En nu heeft hij een nieuwe film, 50 jaar na het, na het ezelsproces... tegen Gerard Reven, over de vrijheid van de kunst. Hoe staat het daar nu mee? Het is gezien, heet de nieuwe film. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En zometeen kunt u luisteren naar de NTR met het programma Focus. Ik wens u nog een hele goede nacht en veel plezier. En graag weer tot morgen.